Dit is les 5 van uw cursus Geprogrammeerd Levend Spaans. We beginnen deze les met een paar Spaanse zinnetjes. Zegt u deze zinnetjes duidelijk na. ¿A de va usted? Waar gaat u heen? Voy a Colombia. Ik ga naar Colombia. El avión no va a España. Gaat het vliegtuig niet naar Spanje? No, señorita. Va a Colombia. Nee, mevrouw, Het gaat naar Colombia. Om dit gesprekje te kunnen volgen, leren we nu een paar nieuwe woorden. Waarheen? Adonde? A dónde? Naar. A. A. Colombia. Colombia. Colombia. Het vliegtuig. El avión. El avión. Argentinië. Argentina. Argentina. Chile. Chile, Chile, Venezuela, Venezuela, Venezuela. We gaan deze woorden zelf oefenen. Zeg de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Naar, a, het vliegtuig, el avión. Chile. Chile, waarheen, adonde, Colombia, Colombia, Argentinië, Argentina, Venezuela, Venezuela. Leest u het gesprekje nu nog eens een keer en let op de zinsbouw zegt u ook het volgende Spaanse zinnetje na. El avión no va a España. Gaat het vliegtuig niet naar Spanje? De Spaanse zinsbouw is vrijer dan de Nederlandse zinsbouw. De volgorde van de bevestigende zin... kan in de vraagzin onveranderd gelaten worden. De vraag wordt dan in de uitspraak duidelijk gemaakt door de intonatie... In het Spaans worden de woordjes a en l samengetrokken tot al. De woordjes a en la worden niet samengetrokken. Zegt u de volgende zinnen eens na: Él va al hotel. Hij gaat naar het hotel. Él va a la plaza. Hij gaat naar het plein. In ons gesprekje stonden ook twee werkwoordsvormen die we nog niet eerder geleerd hebben. Wa en voy. Het zijn vormen van het onregelmatige werkwoord ir. Zegt u eens na? Ir. Ir. Gaan. Jovoi. Jovoi. Ik ga. El va. va. Hij gaat. Ella va. Ella va. Zij gaat. Usted, va. Usted va. U gaat. U weet nog wel dat de persoonlijke voornaamwoorden in het Spaans meestal weggelaten worden. We leren nu een paar nieuwe, regelmatige werkwoorden die op ar- Eindigen. Zegt u ze na. Llegar. Llegar. Aankomen. Viajar. Viajar. Reizen. Tomar. Tomar. Nemen. Preguntar. Preguntar, vragen. Contestar, contestar, antwoorden. Llebar, llevar, dragen. Nu doen we het zelf. Zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans? Nemen. Tomar, dragen, llevar, aankomen, llegar, vragen, preguntar, reizen, viajar, antwoorden. Contestar. Nu iets anders. Het Nederlandse woord zij, zoals in zij vragen of zij antwoorden, geven we in het Spaans weer door ellos, als we het over mannen of over mannen en vrouwen hebben, en door ellas, als we alleen over vrouwen praten. Ook het persoonlijk voornaamwoord u kent in het Spaans een meervoudsvorm, Ustedes. We gebruiken dit woord als we tegen meer mensen praten die we met u aanspreken. In het Spaans behoren de persoonlijke voornaamwoorden Elios, Elias en Ustedes bij de derde persoon meervoud. De groep regelmatige werkwoorden op Ar eindigt bij deze persoonsvorm op An. Zegt u maar na. Zij nemen, mannelijk. Ellos toman. Zij dragen, vrouwelijk. Ellas llevan. U draagt, meervoud. Ustedes llevan. U vraagt, meervoud. Ustedes preguntan. Zij reizen. Vrouwelijk. Ellas viajan. Zij komen aan. Mannelijk. Ellos llegan. U komt aan. Meervoud. Ustedes llegan. U antwoord. Meervoud. Ustedes contestan. We zullen ook nog de eerste persoon meervoud van deze werkwoorden leren. Het persoonlijk voornaamwoord wij geven we in het Spaans weer door nosotros, als het mannen of mannen en vrouwen betreft, en door nosotras, als het alleen betrekking heeft op vrouwen. Zegt u deze woorden even na. Nosotros, nosotros, nosotros. NOSOTRAS, NOSOTRAS, NOSOTRAS. De regelmatige werkwoorden op AR krijgen in de eerste persoon meervoud de uitgang AMOS. Zegt u de volgende vormen na. Wij nemen. NOSOTROS TOMAMOS. Wij dragen. NOSOTRAS LLEVAMOS. Wij vragen. Nosotros preguntamos. Wij reizen. Nosotras viajamos. Wij komen aan. Nosotros llegamos. Wij antwoorden. Nosotras contestamos. We gaan er nu een paar nieuwe woorden bij leren. Zegt u ze hardop na. De koffer. La maleta. La maleta. De auto. El coche. El coche. De trein. El tren. El tren. De bus. El autobus. El autobus. Het nummer. El numero. El numero. De taxi. El taxi. El taxi. De tas. El bolso. El bolso. Its algo. Algo. Dan even controleren of u deze woorden al kent. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans: Iets Algo. De taxi el taxi de trein el trein de bus el autobus de koffer la maleta het nummer el numero de auto el coche de tas el bolso voor het Nederlandse met de auto of per auto zeggen we in het Spaans en coche. Dit geldt ook voor andere vervoermiddelen. Zegt u eens na? Met de auto. En coche. En coche. Met de taxi. En taxi. En taxi. Met de trein. En trein. En trein. Met de bus. En autobus. En autobus. Met het vliegtuig. En avion. En avion. We gaan verder tellen in het Spaans. Zegt u de Spaanse getallen na. Zes. Seis. Seis. Zeven. Siete. Siete. Acht. Ocho. Ocho. Negen. Nueve. Nueve. Tien. Diez. diez elf. Onze. Onze. twaalf, Doze. Dertien. 13 13 14 14 14 15, 15 15 Nu doen we het weer zelf. Zeg de getallen in het Spaans. 15 9 8 14, 7, 12, 10, 11, 6, 13. Het Nederlandse laat vertalen we in het Spaans door a qué hora op de vraag a qué hora llega el tren? Kunnen we dan antwoorden? A la una. A la una. Om één uur. A las dos. A las dos. Om twee uur. A las cinco. A las cinco. Om vijf uur. A las doze, A las Om twaalf uur. Let op. Alleen bij om één uur gebruiken we... A la una. Anders altijd. alas. Als we het tijdstip van de dag ook willen aangeven, doen we dat op de volgende manier. Om zes uur s ochtends. A las seis de la mañana. Om vijf uur smiddags. A las cinco de la tarde. Om elf uur s'avonds. A las once de la noche. Nu een oefening hierover. Geef antwoord op de vragen met behulp van de afbeeldingen. Een voorbeeld. Eerst een vraag. A qué hora llega el tren? U bekijkt de tekening en zegt dan. A las 4 de la tarde. Ter controle volgt het juiste antwoord. Daar gaan we. A qué hora llega el tren? A las cuatro de la mañana. ¿A qué hora llega el tren? A las doce de la noche. ¿A qué hora llega el tren? A las seis de la tarde. ¿A qué hora llega el tren? A la una de la noche. A qué hora llega el tren? A las siete de la mañana. A qué hora llega el tren? A las tres de la tarde. Het Nederlandse werkwoord hebben in de betekenis van iets hebben, iets bezitten, geven we in het Spaans weer door tener. Tener is een onregelmatig werkwoord. ...bestudeert u aandachtig het schema in het overzicht van deze les. Nu een paar voorbeelden van de toepassing van deze werkwoordsvormen. Zegt u de Spaanse zinnen hardop na. Tengo cien pesetas. Ik heb honderd pesetas. Él tiene tres maletas. Hij heeft drie koffers. Ella no tiene tomates. Zij heeft geen tomaten. ¿Tiene usted cuatro bolsos? ¿Hebt u vier tassen? El hotel tiene doce habitaciones. Het hotel heeft twaalf kamers. Nosotros tenemos cinco sillas. Wij hebben vijf stoelen. Ellas no tienen coche. Zij hebben geen auto. In de leesles die straks volgt, komen nog enkele woorden voor die we nog niet hebben geleerd. Zegt u de Spaanse woorden na: La mujer. De vrouw. La hija. De dochter. La aduana. De douane. Algo que declarar. Iets aan te geven. El aeropuerto. Het vliegveld. El aduanero. De douanebeamte. El taxista. De taxichauffeur. Dit is les 6 van uw cursus Geprogrammeerd Leven Spaans. We beginnen deze les met de telwoorden van 16 tot en met 29. Zegt u ze na. Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. dieciocho, dieciocho, diecinueve, diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós, veintidós veintitrés veintitrés veinticuatro veinticuatro veinticinco veinticinco veintiséis 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29. We gaan dit even oefenen. Zegt u de getallen direct in het Spaans veintiocho dieciocho veintinueve dieciséis veintisiete veinticinco diecinueve veinte diecisiete veintitrés veintiuno 26, 24, 22. We leren weer enkele nieuwe Spaanse woorden. Zegt u ze na en let u vooral ook op de uitspraak. Hoeveel kost het? Cuanto cuesta? De aanzichtkaart. La postal. De postzegel. El sello. De pijp. La pipa. De balpen. El bolígrafo. De tabakswinkel. El estanco. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans: De postzegel. El sello. De tabakswinkel. El estanco. De balpen. El bolígrafo. De pijp. La pipa. Hoeveel kost het? Quanto cuesta? De aanzichtkaart. La postal. In de volgende oefening bent u de verkoper in een Spaanse estanco... ...en geeft u met behulp van de aanwijzingen... Antwoord op de vragen van uw Spaanse klant. Een voorbeeld. Eerste vraag: ¿Qué es esto? Dan de aanwijzing: Een postzegel van vier pesetas. U zegt dan: Es un sello de cuatro pesetas. Nog een vraag: ¿Cuánto cuesta? De aanwijzing: vier pesetas. U antwoord: Cuatro pesetas. Controleer steeds uw antwoord. We beginnen met één. ¿Qué es esto? Een goedkope balpen. Es un bolígrafo barato. ¿Cuánto cuesta? Twintig pesetas. Veinte pesetas. ¿Qué es esto? Een ansichtkaart van Alicante. Es una postal de Alicante. Quanto cuesta? 18 pesetas. 18 pesetas. ¿Qué es esto? Een mooie pijp. Es una pipa bonita. ¿Cuánto cuesta? 29 pesetas. 29 pesetas. We leren nog twee persoonsvormen van het onregelmatige werkwoord ir zegt u ze na? nosotros vamos We gaan. Nosotras vamos. We gaan. Ellos gaan. Zij gaan. Ellas gaan. Zij gaan. Ustedes van u gaat als We willen We dat We iets gaan. gaan. Zoals in bijvoorbeeld: ik ga vragen. Dan plaatsen we in het Spaans het woordje a tussen boy en preguntar. Zegt u de voorbeeldzinnen eens na en let u vooral op de volgorde van de woorden in de Spaanse zin. Vamos a desayunar. We gaan ontbijten. Ellos van a tomar un bocadillo de queso. Zij gaan een broodje kaas nemen. El va a preguntar algo. Hij gaat iets vragen. Usted va a viajar a Venezuela. U gaat naar Venezuela reizen. Hier komen weer een aantal nieuwe woorden. Zegt u ze na. Kopen. Comprar sturen, mandar, wegen, pesar, wisselen, cambiar, de brief, la carta, het postpakket, el paquete postal, de reischeck. el cheque de viaje, de beambte, el empleado, een brief posten. Een brief in de brievenbus doen. Echar una carta. Echar una carta al buzón. Even nagaan of u deze woorden nu kent. Zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans. De reischeck. El cheque de viaje. Kopen. Comprar het postpakket, el paquete postal, sturen, mandar, wisselen, cambiar, de beamte, el empleado, wegen, pesar, de brief, la carta. Een briefposten. Echar una carta al buzón. Zegt u de nieuwe werkwoordsvormen nog even na. Tengo que. Tengo que. Ik moet. Tiene que. Tiene que. Hij, ze, u moet. Tenemos que. Tenemos que. Wij moeten. Tienen que. Tienen que. Zij moeten. U moet. Zegt u de voorbeeldzinnen eens na en let u vooral op de volgorde van de woorden in de Spaanse zin. Tengo que ir al hotel. Ik moet naar het hotel gaan. El. Tiene que tomar el avión a las 8. Hij moet het vliegtuig om 8 uur nemen. Ella tiene que viajar en tren. Zij moet met de trein reizen. Usted tiene que comprar unos sellos. U moet enkel postzegels kopen. Tenemos que echar dos cartas al buzón. We moeten twee brieven posten. Tienen que pesar ellos el paquete postal? Moeten ze het postpakket wegen? We gaan verder met enkele nieuwe woorden. Zegt u de Spaanse woorden na. De bank. El banco. Het postkantoor. La oficina de correos. De brievenbus. El buzón. De sigaret. El cigarrillo. De lucifer. La cerilla. Hier. Aquí. Eerst weer even oefenen. Zegt u de woorden direct in het Spaans. Hier. Aquí. Het postkantoor. La oficina de correos. De lucifer. La cerilla. De bank. El banco. De sigaret. El cigarrillo. De brievenbus. El buzón. Nu iets nieuws. De Nederlandse woordjes dit en deze worden in het Spaans vertaald door este voor mannelijke zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud. De Nederlandse woordjes dit en deze worden in het Spaans weergegeven door esta voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud. Het Nederlandse woordje deze wordt in het Spaans vertaald door estos, voor mannelijke zelfstandige naamwoorden in het meervoud. Het Nederlandse woordje deze wordt in het Spaans weergegeven door estas, voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden in het meervoud. Zegt u nu ook de voorbeeldzinnetjes na. Este hotel. Dit hotel. Este buzón. Deze brievenbus. Esta plaza. Dit plein. Esta carta. Deze brief. Estos cuchillos. Deze messen. Estas mujeres. Deze vrouwen. Het Nederlandse omte, zoals in om te eten, is in het Spaans para zegt u het eens na para para para even een paar voorbeelden zegt u ze na para viajar para viajar om te reizen para comprar para comprar om te kopen para tener para tener om te hebben Para tomar. Para tomar. Om te nemen. Zegt u ook de voorbeeldzinnen eens na en let u vooral op de volgorde van de woorden in de Spaanse zin. Tomo el avión para viajar a España. Ik neem het vliegtuig om naar Spanje te reizen. Ella está... In het centro para comprar unas postales. Zij is in het centrum om enkele aanzichtkaarten te kopen. Zegt u de nieuwe werkwoordsvormen nog even na. Quiero. Quiero. Ik wil. Quiere. Quiere. Hij hey. Zij wil, u wilt. Queremos, Queremos. wij willen. Quieren. Quieren, zij willen, u wilt. Zegt u de voorbeeldzinnen eens na en let u vooral op de volgorde van de woorden in de Spaanse zin. Quiero ir en autobus. Ik wil met de bus gaan. Carlos quiere llegar a las 5. Carlos wil om vijf uur aankomen. ¿Quiere usted mandar esta carta? Wilt u deze brief sturen? Queremos desayunar en el hotel. Wij willen in het hotel ontbijten. Ellos no quieren viajar en coche. Zij willen niet met de auto reizen. In de leesles die straks volgt, komen enkele woorden voor die we nog niet hebben geleerd. Zegt u ze na. Se puede. Se puede. Men kan. De todo. De todo van alles después después daarna fuera de fuera de Buiten.